Het spel van Charles Chilton... ...vertaald door propeller... ...en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het elfde deel... ...de verdwijning van Paddy Flynn. Nog altijd meenden wij... ...dat wij ons bevonden op een hemellichaam... ...dat toen Mars wentelde... ...toen Jeff en Jimmy... ...op onderzoek in het inwendige ervan... ...bij een zekere Paddy Flynn terechtkwamen... ...die er vervolgens voor zorgde... ...dat Mitch... Frank en ik, ons bij hen konden voegen. Betty Flynn vertelde ons, dat hij jaren geleden door de Martianen van de aarde was geroofd, dat het zijn echter niet gelukt was hem aan te passen, en dat hij nu het commando voerde over de wel aangepaste mensen die het hemellichaam bemanden. Voorts deelde hij ons mee, dat het hemellichaam niets anders was dan een van de vele asteroïden die een Martiaanse invasiefloot vormde. Volgens zijn zeggen kon het bevel zich bij het gros van die vloot aan te sluiten... en naar de aarde te vertrekken, ieder moment gegeven worden. Op een bepaald ogenblik echter werd Paddy weggeroepen naar een ander vertrek in de asteroïde die eigenlijk een reusachtig ruimtevaartuig was. Van die gelegenheid maakten wij gebruik om onder elkaar de verwachtingen te bespreken die Paddy koesterde van zijn terugkeer op aarde. Wij sloegen die verwachtingen niet hoog aan... omdat wij de indruk hadden gekregen... dat Paddy reeds meer dan honderd jaar geleden van de aarde was weggehaald. Bij zijn terugkeer zou hij opeens een heel oude man blijken te zijn... die waarschijnlijk geen uur meer te leven had. En hij hoopt nog steeds dat hij terug kan gaan naar de aarde? Maar ja, Dat haalt hij natuurlijk nooit. Jullie weten wat er gebeurt zodra hij een voet op aarde zet... Dan heeft hij opeens zijn werkelijke leeftijd. Ah, arme bliksem. En hij verlangt er zo naar. Ja. En die, eh, die andere hier aan boord, hoe oud zou die wel zijn, denk je wel? James, Tracy. Ziezo, het is zover. Nu is het aanpakken. Waarom? We gaan op weg. We gaan ons bij de hoofdvloot voegen. We gaan terug naar de aarde. Naar huis. Wat, huh? Wat zeg je? Zeg, zeg Paddy. Paddy, heb jij die reis al vaker gemaakt? Nee, ik niet. Maar er is hier aan boord één man die ze wel al gemaakt heeft. In... En wie is dat? Nummer 53. Ja. Hij is al drie keer naar de aarde geweest. Waarvoor? Om nieuw personeel op te pikken. Of in alle geval om zo dicht bij de aarde te komen dat de vliegende wolven erop konden landen. Ja. Hij is het die maar ervan op de hoogte houdt hoe het er nu is. Ja, oh. en is hij ooit zelf op de aarde geland? Nee, hij niet. Degenen die op aarde landen zijn allemaal heel sterk aangepast. Anders zou het nooit immers zeker zijn of ze wel terugkwamen. Maar, maar, maar hoe wil jij er dan kunnen landen? Oh, wat dat betreft heb ik een mooi plannetje bedacht. Je weet dat ik mijn bevelen krijgt van de Martianen en ze doorgeven aan de bemanning. Ja, en? Nou, ik heb niks anders te doen dan te zorgen dat de bevelen worden uitgevoerd... totdat we dicht bij de aarde zijn gekomen. Dat wil zeggen, zo dicht bij de aarde als de asteroïden kunnen komen. Ja, en, en, en dan? Dan worden de uitgekozen bemanningsleden... dat zijn zij, die werkelijk op aarde landen naar de vliegende bollen gebracht. Ja. Maar één van die bollen zal niet worden bemand door de uitgezochte mannen... maar door ons, jullie en ik en Jack Evans natuurlijk. Ja, en, en denk je dat dat zal lukken... Zonder dat de Martianen het in de gaten kreeg. Ja, waarom niet? Als ze enige verdenking tegen mij koesterden... dacht je dan dat ze mij het commando over dit vaartuig hadden toevertrouwd? Nee, dat, ja. Wat zullen ze thuis ook kijken als ik terugkom na al die jaren? Ja, ja. En hoeveel jaren zijn dat er wel, denk je? Nou, zo erg lang kan het niet zijn. Dacht je van niet? Nee, dat kan niet. Kijk eens, ik heb zes tochten gemaakt in deze asteroïde. Nou, en zo'n tocht duurt in de regel negen maanden. Ja. En, en de tijd voordat je die tochten maakte, hoe lang was dat? Ja, dat is nou juist zo gek. Daar herinner ik me niks van. Oh, is het niet mogelijk dat je een tijdje aangepast bent geweest? Dat zou verklaren waarom je daar niks meer van weet. Oh, oh, nee. Paddy Flynn is niet de type om zich te laten aanpassen. Ik heb je toch al verteld dat ik ze heb uitgelachen toen ze het probeerde. Oh, daar heb je het weer. Dat gaat voorlopig als maar zo door, hoor. Ik krijg geen minuut rust meer. Waar gaat hij nou binnen toe? Zeg Doc. Ja. Voordat hij terugkomt. Ja. Wat denk je er nu van? Nou, ik denk nog altijd dat hij hier jaren en jaren is geweest. En bijna al die tijd in aangepaste toestand. Maar als dat zo is, lijkt hij me nu toch niet meer aangepast? Nee, nou, misschien is hij hier op de duur wel immuun voor geworden. Net als die vliegende dokter. Ze hebben hem opgeleid door commandant van deze asteroïde En alleen de tijd die hij hier heeft doorgebracht... staat hem helder voor de geest. Als een aangepaste periode weet hij absoluut niets meer. Oh. En van de tijd daarvoor, toen hij nog op aarde was... Ja. Dat hij zich die dingen nog maar vaag Nou, Dat kan hoor. ik me voorstellen, zeg, na zo'n honderd jaar. Ja, maar hij denkt dat het niet langer dan een jaar of vijf geleden is. Ja, nou, daarom denkt hij ook dat hij nog uh, terug kan naar de aarde. En wie zal het dan nu als aan bestand brengen? Niemand, Jimmy. Wat? Nee, natuurlijk niet. Als hij de waarheid wist, zou hij waarschijnlijk zijn rebelse ideeën laten varen. Hm. En dan zaten wij weer gevallen. Oh, en wat zijn wij dan eigenlijk nu? Nou, in alle <laughs> geval heeft hij ons in vertrouwen genomen. Zolang hij ons blijft vertrouwen, bestaat er een redelijke kans dat we op aarde kunnen landen. En dat is toch heel wat beter dan ons hele leven in handen van de Martianen te blijven. Ja, natuurlijk. Zeg, ik dacht toch dat deze asteroïde hm, deel uitmaakt van de Marsvloot. Niet? Ja. ja, nou wat zou dat? Wat dat zou? Luister eens. Als wij op aarde landen volgen het planje van Perry. dan doen we dat met duizenden anderen. Die geen rebellen zijn. Anderen die alleen maar het bevel opvolgen de aarde te veroveren. Precies wat de Martianen willen. Maar wij moeten proberen dat te verhinderen. Dat zal zo niet lukken. Wij zullen de controle moeten inlichten voor de start. Maar, maar, maar hoe krijgen we dat bericht verzonnen? Beste Jeff, je wilt toch zeker niet wijsmaken dat ergens waar ze drie-dimensionale televisie in kleuren hebben geen radio te vinden zou zijn. Nee, He? dat zou oh. te waar zijn. Maar wat voor soort radio houden ze er hierop na? Weet jij hoe je die moet bedienen? Hoe je hem op de juiste golflengte moet instellen? aangenomen dat er iets in te stellen valt. Mitch, als er een radio is, krijg hem ook wel op gang. hoor. Pretend dat je daar zo zeker van bent. Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat Paddy het antwoord op al die vragen weet. Nou, waarom zou het hem dan niet vragen? Ja, als hij nou maar langer dan vijf minuten bij ons bleef... dan kregen we tenminste de kans toe. Waarom moet hij ook telkens naar die andere kamer? Wat, wat, wat zou dat toch zijn? Heb jij daar enig idee van, Frank? Nee, Captain. Ik heb het u al gezegd. De controlekamer die we op het televisiescherm kregen... ik kwam me bekend voor, maar... Dat is ook alles. Ja, en waar zou die Jack uh, die Evans zitten, die we maar niet te zien krijgen? Nou, die zal wel in een andere afdeling zitten. Oh, waarom hebben? zou we zich dat niet tonen? En hoe zit dat met onze aansluiting bij de rest van de invasievloot? Waar en wanneer zal dat gebeuren? Te oordelen naar het tempo waarin Paddy aan de gang is. Kan het ieder ogenblik het geval ja. zijn? We moeten meer uit hem zien te krijgen. Heel wat meer. We moeten proberen zoveel aan de weet te komen van de besturing van dit vaartuig, dat we die, als het moet, zelf ter hand kunnen nemen. Ja, natuurlijk. Waarom zouden we niet de hele Marciaanse vloot veroveren? Het is heeft een tijd, tijd voor kreintjes, Dat oh, Maar goed. Maar hoe staat het nou met die, met die Marciaan, die hier ergens in zijn privé appartementen zit? Laat hij ons nou maar rustig rond de gang gaan, zonder een vinger uit te steken? Betty ja, schijnt er wel zo over te denken. Betty, <laughs> ja, kom nou. Uh, die herinnert zich niet hoe lang die hier is. Als je het mij vraagt, dan kletst hij wat. Oh. Toch is hij onze enige toeverlaat. Oh, was... en wij moeten werkelijk zoveel mogelijk inlichtingen van hem zien los te krijgen. Zodat we in geval van nood zijn plaats kunnen overnemen. Maar wat Jimmy over die Martian zegt, is toch niet zo gek. Dankjewel, dokter. Waar zou die vent ergens zitten? En ik vraag me af of hij wel weet dat we hier aan boord zijn. Oh, uh, denk jij nog dat hij dat niet weet? Zodra Paddy terugkomt, zullen we het hem vragen. Wat, wat, of die Martian weet dat wij hier zijn? Nee, Jimmy, waar hij uithangt. Oh. En dan? Nou, dan gaan we hem misschien eens opzoeken. Ik dank u. Maar Paddy kwam niet terug. Waarheen hij gegaan was, of waarvoor, bleef ons een raadsel. Toch, ondanks zijn vreemd gedrag, was ik ervan overtuigd dat hij de merkwaardige eer waarmee wij onder zulke ongewone omstandigheden kennis hadden gemaakt, konden vertrouwen. Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer het voor mij kwam vast te staan dat hij reeds te lang van de aarde weg was om er ooit levend terug te kunnen keren. Al was hij zich dat zelf gelukkig niet bewust. Misschien was dit het wel waarom ik een zekere genegenheid voor hem ging voelen. Misschien ook was ik alleen maar blij dat hij in deze ongewone, schrikwekkende omstandigheden de enige was die zich vrijwel normaal gedroeg. De laatste uren waren zo vol onverwachte gebeurtenissen geweest, dat wij de gelegenheid niet hadden gekregen ons te bezinnen op onze situatie. Maar nu hadden we daar ruim de tijd voor. En ik bedacht hoe plotseling definitief de overgang was geweest van de pionier naar deze reusachtige asteroïde, die voor ons eigenlijk niets anders was dan een gevangenis. Zouden we nog ooit de kans krijgen terug te keren naar Mars, waar onze pionier eenzaam en verlaten op ons wachtte? Of zou hij daar tot in lengte van dagen blijven staan, zonder bemanning, als een ironisch gedenkteken waar al de verwachtingen, waarmee wij onze reis naar de Rode Planeet waren begonnen, zou de controle nog steeds vergeefse pogingen doen om met ons in contact te komen? En klonk de alarmerende roepstem van de radioman op aarde nog door de lege cabine? Of zou men alle hoop op contact hebben opgegeven? Bij die ijdele hoop dat hij binnenkort de geliefde heuvels van zijn groene Ierland zou weerzien, hadden wij het tot dus ver beschouwd als een persoonlijke tragedie. Maar nu terwijl de tijd voorbij kroop, begon ik mij af te vragen of ooit iemand van ons de aarde nog zou terugzien. Daar waren nog volkomen van afgesneden. Hulpeloze indringers in een vijandige wereld. Een wereld bevolkt door wezens die wij, al lag ons lot in hun handen, waarschijnlijk nooit te zien zouden krijgen. Hoe lang zou die perdie nog wegblijven? Hij moet er toch al uren weg zijn? Ja. Wat zal ik je zeggen? Anders bleef hij telkens maar een paar minuten weg. Ja, maar kunnen we hem niet op de een of andere manier bereiken? Hoe? Nou, zat zal toch hier uh, zeker wel een of andere communicatiesysteem zijn. Anders had hij immers niet met ons kunnen spreken. Nee, nee. Toen we nog niet in dit vertrek waren. Nee. Ja. Hoe hebben Jimmy en jij met ons gesproken, Jeff, toen wij boven waren? Ja, dat hebben we gedaan uit de kamer hiernaast. Waar Paddy nou is. Wat is dat voor een kamer? klein kamertje, dus er is een controlebord met een televisiescherm erin. Een soort visiofoon. Visiofoon, ja, ja, ja, ja, zoiets. Ja, maar al konden we jullie zien, terwijl we met jullie spraken, jullie konden ons toch niet zien. Uh -huh. Een eenzijdig systeem dus. Ja, ja, wat het zien betreft in alle geval. Ja. Zo, dus vandaar kun je horen en zien wat er elders gebeurt terwijl men daar niet weet... Dat men wordt gadegeslagen. geslagen. Ja, juist. Precies. Ja, maar uh, hoe kunnen wij nou weten of we nu ook niet worden gadegeslagen geslagen, hè? Door die uh, Martiaan, bijvoorbeeld. Ja, dat is uh, best mogelijk. Maar uh, denk je dat Paddy in dat geval zo vrij met ons zou durven spreken... over zijn verlangen terug te keren naar de aarde? Hangt hmm. er vanaf van welke kant hij staat, hè? Ja. Nou, we kunnen toch altijd proberen hem op te roepen. Hoort hij ons, dan antwoordt hij misschien wel. Zeg, wacht eens even. Wacht eens even? Wat wacht is er, eens even. Wat? Nou, als hij ons horen kan, dan moet hij ook gehoord hebben dat wij het over hem hebben gehad. En over de vraag... Hoe lang hij al op mars zou zijn. Ja, en dat hij, als hij weer op aarde komt, zijn ware leeftijd zal hebben. Ja, als de dokter het bij het juiste eind heeft, dan wil dat zeggen dat hij zo wat 130 jaar moet tellen. En ik ja. kan me niet voorstellen dat, als hij zijn ware leeftijd kent, nog zal willen terugkeren. Dat is het hem oh, misschien. Ja. Dat weet hij. En hij wil hij daarom niet terugkeren. Ja, maar waarom zou hij dan zo opgewonden zijn geweest bij het vooruitzicht op die terugkeer? Ja, ja, ja, ja. dan zeg je ook zo wat, dokter. Mm -hmm. Maar ik geloof niet dat hij ons kan horen. Maar we kunnen ja. in alle geval proberen hem te bereiken. Ja, nou, wacht, ik ga ze even roepen. Paddy! Paddy! Hallo, Paddy! Paddy! Zie je wel? Paddy! Hoe is je ons, Paddy? Kom, joh, geef een antwoord. Nee. Nee, ik denk niet dat we antwoord krijgen. Nou, maar wat doen we dan? Hier maar blijven zitten tot Weefhout zijn als hij? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. Zeg! Hoe heeft hij die deur opengekregen? Ja, er zat een drukknop naast. Oh, nou goed. Dan gaan we naar binnen om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Ga je mee, Frank? Ja, dokter, kom op. Mooi, de deur gaat in ieder geval open. Ja. Het vertrek is leeg. Geen sporen van hem te bekennen. Dacht ik het niet dat er weer iets nergens aan de hand zou zijn? Hij kan zich hier nergens verstoppen. Zeg, is nee. dat het controlebord waarover hij sprak? Ja, Jeff? dat is het, ja. Nou, verder is hier niks te zien. Nee. nee. Ja, maar waar zou hij dan heen zijn? Ik kan toch niet zomaar verdwijnen? Ja, waarom heeft hij ons, ons nou niet gezegd dat hij dat zo lang zou wegblijven... ...in plaats van ons hiernaast te laten wachten als een stelletje oude suffers? Ja, maar misschien wist hij zelf niet dat hij zo lang zou wegblijven. Bedoel je soms dat uh, iemand de uh, slag op hem heeft gelegd? Hé, hey, wat, wat is dit hier? Wat, wat, wat? wat? Nog een deur. Waar zou die op uitkomen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb je daar straks niet gezien, jij wel, Jim? Nee, Jack, nee, nee. Ik was zo verrast door ik het ontmoeting met Paddy dat ik nergens op gelet heb, hoor. Probeer eens of je hem open krijgt, dokter. ja. Goed. Hé? Probeer dan nog maar eens, Doc. Nee. Is het mis? Ja. Het ja, er komt geen beweging in, nee. hoor. Wat is dat? Ah. Wat is dat? Zeg, Jeff. Die visiofoon begint te werken. Hè? Huh? Hoe komt dat? Dat doet Frank. Hij is eraan gaan zitten en heeft hem op gang gebracht. Ai, Frank, heb je al zo'n scherm eerder bediend? Jawel, ik heb het. Waar dan? Dat was op Mars, geloof ik. Kijk eens even, kijk eens even, dat beeld. Huh? Is dat niet die grote hol met al dat beeldhouwwerk? Ja, dit is het. Dat is de plaats waar we voor het eerst de stem van Patty hebben gehoord. Die zat ons natuurlijk van, van hieruit te bekijken. Zeg Frank, kun je nog iets anders krijgen? Of is die opnamecamera vast ingesteld? Een ogenblikje, Captain. ik probeer het al. Ja, goed zo, goed zo. Zegster, daar heb je dat gezang weer. Ja. Daar moet de, de hal komen. Ja. Zoek de hele hal af, Frank. Halle goed. Ja. Kijk eens daar, daar heb je dat middeleeuwse in ja Dan draait hij verder met die camera Daar hij de trap naar boven ja. Ja. Zie je En daar de gang Ja En daar heb je het zangkoor Wel verdraaid Allemaal in overalls ja, Precies als die man in de controlekamer Zeg Ja maar ga je heen Mitch Terug naar de andere kamer Ik kom daar juist op het idee ik Loop hem na Jimmy Haal hem terug Ja Jeff, ja, Jeff, Ja ja, Hé hey, Mitch Mitch wacht even Oh Nou oh. oh. Net wat ik dacht Jimmy het beeld op de muur hier is hetzelfde als dat op het scherm daar. Ja, het is precies alsof we zelf in de hall zijn, hè? Het is, het is net, echt. Dan zouden we al die keer eens heen gaan? En waar zouden ze vandaan komen? Uit die lange gang daar. Dat is die, uh, die gang die wij gevolgd hebben om hier te komen. De gang buiten de deur hier dan, hè? Ze moeten daar net voorbij gekomen zijn. Kijk, nou zijn ze buiten het gezichtsveld van de camera. Ze moeten er doorgelopen zijn. Dat wil dus zeggen dat de camera die dat beeld opneemt aan het plafond van de hall hangt. Ah, ah, ah. Oh. Dat is het signaal dat alle deuren dicht gaan. Dus. Mitch, Jimmy, waar zijn jullie? We komen, Jeff. Mijn nee, blijkbaar, jullie halen het niet. Stop, Jimmy. Moet je tussen de deur komen, dan word je platgedrukt. Lieve help. Hij is dicht. En wij zijn net aan de verkeerde kant. Wat nou weer? Kijk eens naar de muur. Het beeld verandert. Ach, wat kan met dat beeld schelen, die deur. Die deur hier, hoe, hoe komen we nou ja, weer kijk dan toch, Jimmy. Huh? Nou is het een spiegel geworden. Ja, maar dat zijn we toch... Toch, toch, toch zelf niet? Ongetwijfeld. Kijk nou eens, Mitch. Kijk huh? nou eens even, die spiegel die is dronken. Hoezo? Ja, kijk, kijk eens goed, kijk eens goed. Hè? Wij, wij staan daar recht voor. Maar zien ons van opzij. Ja. Moet je kijken, nou, als ik me nou opzij draai. dan zie ik in me, in die spiegel, mijn rug. Ach, maar natuurlijk, Jimmy, dat is heel eenvoudig. Eenvoudig, hoezo? Dat is geen spiegel, maar een televisiebeeld van onszelf. En de camera moet zich daar, in die zijmuur bevinden. Camera? Ik zie, ik zie, ik zie, ik zie helemaal maar geen camera. Nou ja, we hebben ook geen scherm gezien voordat het beeld zich vertoonde. Dus even proberen, Mitch. Nou, kijk ik naar het scherm, hè? Nou, kijk jij naar de kant. Waar denk je nou dat de camera zich bevindt? Nou, dat weet ik niet. Ja, go ja, goed. Zo. Nou, kijk jij mij aan. Ja, maar ik kijk je niet aan. Ik kijk naar de muur tussen ons en Jeff. Ja, we je, is voor, voor, voor een waanzin tent hier, hè? Een kermis kraam met lachspiegels. Direct worden we nog te de korte, te dik, te lang of te mager. Hallo, hallo, Mitch. Ah. Zemme. Ah, Jeff is dat. Hé, hey, je ons. Ja, we zien jullie ook, ik. Zeg, ik geloof dat we op dit scherm elk gedeelte van de asteroïde kunnen krijgen wat we maar willen. Hoe kregen jullie ons op het scherm? Ja. Nou, Frank draaide een paar knoppen en ineens hadden we jullie te pakken. Hij hey, weet dus hoe hij moet omging. Ja, maar hij weet nooit welk beeld we krijgen. Dat, dat we jullie het eerste te pakken kregen was later toeval. Maar deze deur gaat niet meer open, Jeff. Wat moeten we nou doen? Nou, niks. Ik denk dat het een van die veiligheidsmaatregelen is waarover Betty sprak, waarbij alle deuren een boosje dicht gaan. Niks doen? Nee, ik geloof niet dat we ons er druk over overmaken. maken. Hm? Waarschijnlijk kun je ze over een paar minuten weer gewoon openmaken. Nou, ik hoop het. Zij ik ook. Zeg, waarom liep je eigenlijk zo hard terug naar dit vertrek, Mitch? Nou, ik had zo'n vermoeden dat dat apparaat waar voor jullie voor staan iets te maken moest hebben met die muur hier. Zo, en is dat zo? Ja, Jeff. We hebben de hal gezien en de mannen die er doorkwamen, kwamen. Levensgroot. Ja. En nu zien we onszelf. Luguber. Ja, maar zeg, wat denk je van die kerels... die daar zo marcheerden en zongen? Nou, ik heb het er wel iets beter zien doen. Ja, maar... Maar ik bedoel, wat, wat, wat vinden jullie van dat lied? Hoezo? Nou, heb je de woorden dan niet verstaan? Nee, ik was te erg geïnteresseerd in die mannen om op dat lied te letten. Was er iets bijzonders aan die woorden? Ja, één regel ging over groene dromen. Hm? Huh? Die groene heuvels van de aarde. Nou, wat dat zou dat nou? betekenen. Nou, dat, dat was immers eigenlijk ook alles wat Betty zich van de aarde herinnerde. Groene heuvels, groene velden. Ja, dat is zo. Ja, zo aardig gevonden natuurlijk, maar wat, wat, wat heeft dat nou eigenlijk te betekenen? Eh, ik wou dat ik dat wist. Nou, in alle geval moet een en ander verband houden met elkaar. Zeg, is Penny al terug? Nee, we hebben nog niks van hem gehoord of gezien. Zeg maar nou iets anders. Frank gaat voort met zijn experimenten met de televisie. Oh ja. En dan eens kijken wat we nog kunnen krijgen. Jullie moeten nou niet verbaasd zijn als het beeld op de muur af en toe verandert. Nee, we willen daaruit, begrijp je wel. He? Hoe komen we nou weer bij jullie? Maak je daarover nou maar geen zorgen. Ja, dus zeker. Ik ben jij... er zeker van dat die deur straks weer open gaat. Ja, alles goed en wel, maar daar, ma daar maak ik me wel zorgen over. Dat zou jij toch ook doen als jij hier in onze plaats stond? Nou, weet je wat je dan doet? Druk dan af en toe eens op een knop om te proberen of ze nog niet ja, op te je Een knopje knop. Nou, je ziet er nooit dat Ik probeer het al. Maar het lukt niet. Nee. Absoluut niet. We zijn er gloeiend bij. Echt draait moet dat ding er altijd zo lawaai gaan maken, hè? Blijkbaar wel. We zingen we. Probeer er maar zo gauw mogelijk aan te wennen. En dan hou op met dat telkens over te vallen. Ja, ja. Nou, wat, wat, wat stelt dat nou weer voor? Zeg, het lijkt wel het oppervlak van de asteroïde. Ja, dat moet het zijn. Kijk, daar heb je een van die koepels. Hm? Een slaapkamer zeker, zoals die waar we in geweest zijn. Het is alweer nacht. Het is helemaal weer nacht. Net alsof we ons werkelijk buiten bevinden, weer je niet, Mitch? Ja. Ja, maar kijk eens naar de sterren. Wat is dat dan mee? Maar zie je dat dan niet? Nee. Ze duiken de een na de andere achter de horizon weg. Nou, en is dat zoiets bijzonders? Zo snel is het zeker iets bijzonders. Het betekent dat de asteroïde ronddraait. Ja, en? Waarom zou dat zijn dan? Ik kan er maar één reden voor vinden. En die is? Dat we ons voortbewegen. We moeten onderweg zijn om ons bij de Marsvloot aan te sluiten. Nee, toch? Ja. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Jeff. Hij hoort de... ons niet meer, Jimmy. Hoe kan dat nou? Daarnet heeft hij nog met ons gesproken. Ja, toen stond hij nog met ons in verbinding. Ja, maar kunnen we dan niet op een of andere manier met hem in verbinding komen weer? Ja, waarschijnlijk wel, maar hoe? Ja, hoe? Weet je wat? Laten we nog eens proberen hoe het met die deur staat. Oh. Ja! Ja! het ja. doet het! Ha. Kom, Jimmy! Ja, dacht je soms dat ik hier alleen achterbleef? Ah, Jeff! Ja, ah. mensen, alles in orde. Ja, ja. ze zijn gelukkig dat die deur weer werkt. Ja, wat zeg je van het televisiebeeld, Jeff? Ja, ja, ja. Het huh? oppervlak van de asteroïde. We wilden net gaan kijken of we, wat we nog meer konden krijgen. Ja. Maar is je niets opgevallen aan dat beeld, Jeff? Nee, wat? Nou, de asteroïde draait rond. Ja, en aardig snel ook. Hoe kom je daarbij? Frank, laat het vorige beeld nog eens op het scherm komen. Goed, dokter. Alsjeblieft. Nou, en kijk nou eens goed. En let op die sterren vlak bij de horizon. Ja, je hebt gelijk. Zie je wel? Nou, of we ronddraaien. Ja? En te oordelen naar de richtingen waarin de sterren zich schijnen te bewegen. Moet de camera die het beeld opneemt. Ongeveer nabij beide evenaar van de asteroïden zijn opgesteld. Zeg, Frank, eh, kun je die camera ook laten ronddraaien, zoals we even die in de hal waar die zangers voorbij kwamen. Oh, ik denk het wel, Captain. Wilt u het eens dus proberen, dokter? Ja, welke knop, Frank? Dezelfde als zo even. Ja, juist die. Ja, ja. Zeg, Doc, laten we maar 360 graden ronddraaien. Oké. Okay. Ja. In de kamer hiernaast is het beeld veel beter. Ja, maar. Eh... Je kunt daar de camera niet bedienen zoals hier. Het schijnt dat alles hier geregeld wordt. Ja, daar hebben we wat aan, hè. Wat moeten we nou doen? Telkens van de ene kamer naar de andere overdraven. Ja. Ik denk dat er onder normale omstandigheden voortdurend iemand de televisie bedient die op commando op dit scherm hier de beelden doet verschijnen, bestemd voor het grote scherm hiernaast. Oh ja. Dit is eigenlijk maar een, een, een soort controleschermpje om degene die de televisie bedient, in staat te stellen om na te gaan of die het juiste beeld krijgt. Zeg, oh, kijk het daar op het scherm komt. Hm? Mars! Ja! Zeg kom eens mee, dokter. Waarheen? naar de kamer hiernaast. Houd dat beeld vast, Frank. En laat de camera ronddraaien. Goed, Captain. Zeg, uh, Jimmy. Ja? Blijf jij in de deur staan? Ja, Als ik Frank iets te zeggen heb, kun jij dat doorgeven. Goed. Zo. Ja, Mitch heeft gelijk. Jazeker. Maar ze verplaatst zich langs zo vlug die toen we hem zagen door het uitkijkraam op de slaapkamer. Weet je wat ik vreemd vind? Nee. Dat er geen zonlicht te zien is. Oh, nou ja, ik denk dat dit straks wel weer komt, hoor. Zouden we nou alleen maar om onze as ronddraaien? Of denk je, zoals Mitch, dat we op weg zijn? Ja, ik kan het met geen mogelijkheid zeggen. Om daarachter te komen, zouden we een paar uur lang naar dat scherm hier moeten blijven kijken. Ja, ja, ja. Maar toch zullen we daarachter moeten zien te komen, toch? Ja, natuurlijk, maar waarschijnlijk weet Paddy het. Ja, en waar zit hij? Zou er maar toch gebeurd zijn? Stel je voor dat we hem nooit terugzien? Waarom niet? Waarom is hij verdwenen? Hij zei dat hij maar even weg zou blijven. Nou ja, misschien moest hij onverwacht zijn als het anders zijn. Waarschijnlijk is hij door die andere deur weggegaan. Ja, maar die gaat toch niet open? Om hier binnen te komen zijn we door twee deuren gegaan. Ja, ja. Waarvan de ene niet open gaat als de andere niet dicht is. Precies ja. als bij de luchtsluis van de pionier. Ja. Hetzelfde is natuurlijk het geval met de tweede deur daar binnen. Voor zover wij weten, bevindt we Peddy zich aan de andere kant van die deur... en kan hij niet meer naar binnen omdat die deur daar de hele tijd open is... Nou, maar dan gaan we daarheen terug en proberen of dat iets geeft. Nou, Jeff, die is dicht. Goed. En dokter, probeer jij nou op de andere deur het doet? Contact. Ja, hij doet het. Maar zo die op uitkomen? Weer een gang. Het lijkt wel een doolhof hier. Ja, licht, Jimmy, had je anders verwacht. Deze oh ja. Dus de moeten wel wat lijken op onze eigen maanstad. En dan lopen ook allerlei gangen kriskras door elkaar. Ja, en wat doen we nou? Op onderzoek uitgaan, zou ik zeggen. Het minste wat we kunnen doen is proberen Penny te vinden. Gaan we allemaal mee? Nee. nee. Frank blijft hier aan de televisie. Waarschijnlijk kun je van hier praktisch de hele asteroïde bekijken en er contact mee onderhouden. Zeg Frank, zoek jij nou eens uit hoe dat in zijn werk gaat? Zou je dat kunnen? Oh, ik denk het wel, Captain. Mooi. Waar het op aankomt is het onthouden welke combinatie van schakelaars een bepaald beeld tevoorschijn roept. Ja, juist. Ja. In elk geval weet je nu al hoe je de hal, het vertrek hiernaast en het oppervlak van de asteroïde krijgt. Ja. Hé, hey. wat is dat? Oh, dat is de grote controlekamer. Het eerste beeld dat we te zien hebben gekregen. Ja. En daar heb je die werkbaas. Weet je wel, die, die, die om bevelen vroeg. Ja, zeg, hij komt weer op de camera toe. Er is zeker een of andere inrichting die hem waarschuwt wanneer zijn afdeling wordt gadegeslagen. Ja. We hebben hem blijft staan. Wat zijn uw orders? Uh, uh, hoort u mij? Luid en duidelijk. Ja, ik hoor u. Oh, ja. Ja, op het ogenblik zijn er geen orders. U kunt doorwerken. Huh? Waarom blijft hij nog staan? Nou, dan gaat hij door. Ik dacht in het ogenblik dat we een geval van insubordinatie zouden meemaken. Schakel uit, Frank. Maar... Zeg maar, zou hem niet eerst het een en ander vragen? Nee, schakel wat toch uit, Frank. Wat, wat heb je, Frank? Ssss. Ik weet het niet, dokter. Telkens als ik dat vertrek zie, je, dan voel ik me niet op mijn gemak. Denk je nog altijd dat jij in zo'n vertrek hebt gewerkt? Ja, dokter, daar ben ik zeker van. Maar waarom niet hem die plaats eigenlijk uitschakelen? Oh ja, omdat die kerel zo verbaasd keek. Dat was omdat hem geen orders werden gegeven. Nee, Jimmy. Omdat hij een onbekende stem hoorde, denk ik. Je veronderstelt dat hij verwachtte Paddy te horen. Ja, natuurlijk, maar wat moest ik doen? Maar hij besloeg het hele scherm en vroeg om orders... voordat ik de tijd had om na te denken over het antwoord dat ik moest geven. Je had mij moeten vragen met hem te spreken... Waarschijnlijk had hij dan gedacht met Paddy te doen te hebben. Een oh, slechte invitatie. Ja, ja, ja. ja, en dansen kan ik ook nog. Ja, nou, laten we ons er niet langer druk over maken. Zeg, wil jij je best doen, Frank, om ons terwijl we weg zijn... zoveel mogelijk op het scherm in het oog te houden? Ik zal mijn best doen, Captain. Mooi. Uh, meneer Mitchell, blijft bij je. Goed. De dokter, Jimmy en ik gaan nu de gang door. Zeg, we zullen eens kijken wat er te ontdekken valt. Ja, sluit de deur maar achter ons zodra we buiten zijn. Waarvoor? Nou, dan kan Paddy, als hij door het andere vertrek terugkomt, binnen... Oh ja, dat is waar ook, ja. Nou, kom jij er mee, dokter, Jimmy? Ja, okay, chef. Goed, okay. zodra we in de gang zijn, bons ik op de deur, Mitch. Hoor je ons antwoord dan? Wat okay. ja. is dat? Nou, dan kan Mitch ons binnenlaten als we terugkomen. Mm. En als ik jullie niet hoor kloppen, nou, dan leidt de deur maar open. Dan, dan moet jij die zelf maar zien. Nou, kom dan, Jim. Ja, kom. Ziezo, zo, Mitch. Ja. Sluit de deur maar. Ja. Deze deuren laten in alle gevallen geluid door, dat weten we nou. Ja. Laten we hopen dat ze iets vinden dat de moeite waard is. Of in ieder geval Paddy. Ziezo, Frank, de televisie maar weer. Het eerste wat we moeten doen is proberen of we ze op het scherm kunnen krijgen. Ah, daar komt weer wat. Uh -huh, eindelijk. Hé, hey, wat is dat nou? Dat is de gang niet. Nee, dat is die controlekamer weer. Zoek maar gewoon verder voordat die werkmeester, zoals Jimmy hem noemt, weer om een opdracht vraagt. Had je wel goed ingestapt, Frank? Ik dacht het wel. Hé, hey, dat hebben we nog niet gehad. Nee. Hé, hey, maar wat is dat eigenlijk? Dat moet een van die hangars zijn, waar ze de vliegende bollen bergen. Hey, kijk eens daar in het midden. Wat een grote zeg. Zo'n grote bol heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Die worden zeker voor langere afstanden gebruikt. Ja, dat moet wel. Laat je camera's ronddraaien, Frank. Nou we dat goed te pakken hebben, moeten we de zaak ook goed bekijken. Maar uh, de captain en de dokter, meneer Mitchell... Nog een blikje maar, Frank. Wie weet, misschien krijgen we dit beeld nooit meer. Ah, goed. Die ruimte heeft de vorm van een zachte kom. Kijk eens, Frank, of die ook een dak heeft. Ja, goed, meneer Mitchell. Nee. Geen dak. Dat is de blote hemel. Die bollen zijn geborgen in een van die kraters... die we gezien hebben aan het oppervlak... Ah. Zou zich in iedere krater zo'n bol bevinden? Oh, ik geloof niet dat ze daar allemaal groot genoeg voor zijn. Ja, wil u nog meer zien? Nee, Frank. Maar laten we niet vergeten dit aan Jeff te vertellen. Misschien lukt het ons om de weg naar die ruimte te vinden... als we die grote bol zouden kunnen besturen... dat net zijn wat we nodig hebben om te ontsnappen. Ja, maar we weten niet eens waar die krater zich precies bevindt. Ik denk dat Paddy het wel weet. Hij zal het ons zeker zeggen. Ja, dat zal hij wel doen als hij tenminste nog terugkomt. Probeer nog eens of je die gang weer kunt krijgen... Als we die andere punten kunnen krijgen, moet het met die gang ook weer lukken. Ah, daar is die, niet? Ja, ja, ja, eindelijk. Maar waar is Jeff? En waar zijn de dokter en Jimmy? De gang is leeg. Ze zijn weg. De gang die Jeff, Jimmy en ik afliepen, leek eindeloos. Maar omdat hij behoorlijk verlicht was, waren wij ervan overtuigd... dat men er vrij regelmatig gebruik van maakte. De trappen die van de grote hal naar de slaapvertrekken leiden bijvoorbeeld, waren meestal onverlicht. Behalve wanneer de leden van de bemanning, die er sliepen, naar boven gingen of naar beneden kwamen. Af en toe kwamen wij voorbij openingen in de muren van de gang en dan zagen wij dezelfde soort nauwe wenteltrappen als die in de grote hal uitkwamen. Maar deze voerden omlaag. Omdat ze onverlicht waren, deden wij geen poging ze af te dalen. Langer dan een uur liepen wij door die gang voort... zonder een levend wezen, mens of Martiaan, te ontmoeten. En zonder enig geluid te horen... behalve dat van onze eigen stemmen en voetstappen. Ik geloof dat er nooit een net aan die gang komt. Als we zo doorlopen, dan komen we over een week misschien weer... op ons punt van uitgang terug. Maar hij poort toch zeker ergens heen? Paddy heeft hem toch ook genomen? Maar ja, misschien niet zo ver als wij nou zijn. Het is best mogelijk dat hij de eerste trap al afgedaald is. Wat, in het donker? Nou, hij zal toch wel weten hoe hij het licht maken moet. zeg nog een blikje. Ja, wat is het, ja? Kijk eens, het eind is een zicht. De ginder. Een donkere muur. Wat ja. wil je me nou gaan vertellen, Jeff, dat we het hele eind voor niks hebben gelopen, dat wij er nou maar niet verder kunnen? Nee, die vraag mag nog pas beantwoorden als we er zijn, Jim. Vooruit, kom mee. Nou. Nee. Nee, het is niet het einde van de gang. Nee. Het is een splitsing. Zie is eens wat anders. Nou. En welke kant gaan we hem op? Rechts of links? Ja, ze zien er allebei precies hetzelfde uit. Ja, ja, ja. Behalve dan dat ze allebei in het rond lopen. Ja. Ja, dan komt het er immers helemaal niet op aan welke kant we op gaan. Dan komen we toch altijd weer hier terug. Maar waarom zouden ze zo lopen? Wat zou zich binnen die cirkel bevinden? Ja, laten we eens kijken waar die gang links heen leidt. Ja! Hè? Huh? Ja! Wat is dat? Ja. Het is Mitch. Hm? Hallo Mitch! Hoor je ons? We horen jullie niet alleen, we zien jullie ook. Ach, hoe is dat gelukt? Captain. Hoe meer ik het doe, hoe meer ik me ervan herinner. Ja, ja, ja. En wat hebben jullie nog meer gezien? Nou, van alles. Buiten op het oppervlak staan vijf camera's opgesteld. Drie aan de evenaar en hm. verder één op iedere pool. Hé. Hey. We kunnen de hele hemel overzien. Uh, uh, zeg, en draaien we nog steeds om onze as, Mitch? Ja. Zo, zo. En wat hebben jullie nog meer gezien? Nou, behalve de hal waar we doorgekomen zijn, zijn nog drie andere van ongeveer dezelfde grootte. We hebben ook de ligging kunnen vaststellen van de slaapvertrekken die bij iedere hal hoort. Hé. Hey. Ja. We zijn er ook achter gekomen hoe we in de controlekamer kunnen kijken zonder de aandacht te trekken van de werkmeester. Oh, dat is mooi. Ja. Hij komt alleen naar de camera als ook het geluidssysteem is ingeschakeld. Juist, ja. Als je dat uitschakelt, kan je hem op je gemak bekijken zonder dat hij of een van de anderen die daar werken er iets van merken. Dat is een opluchting. Hm? Nou, ik vraag me tenminste af wie ons wel gratis laat zonder dat wij het merken. Er zijn op zijn minst nog drie van die controlekamers waar aangepast personeel werkt. Heb je er enig idee van wat ze eigenlijk doen? Nee, dat ik weet alleen dat twee van die vertrekken rond zijn. Rond. Oh. Oh. En we hebben kilometers gang afgelopen... op een televisiescherm dan altijd... Ja. voordat we jullie eindelijk te pakken kregen. Ja, oh, heb je er enig ja. ja. idee van, Mitch, waar we ons eigenlijk bevinden? Nee. Die gang buigt en draait zo herhaaldelijk... dat we ons oriëntatievermogen volkomen kwijt zijn. Ik heb er geen idee van, dokter. Zeg, er, Mitch, weet je niet of we ons in de buurt van een van die controlekamers bevinden? Of uh, waar we anders zijn? Nee, Jeff. Jij ook niet, Frank? Hm? Nee, ik heb het helemaal niet. En hoe staat het met Paddy? Al iets van hem gehoord, of gezien? Nee, ik heb al een paar keer hiernaast gekeken, maar hij is er nog steeds niet. Oh. Nou, probeer dan ons op het scherm te houden, als dat tenminste lukt. En hou ook het geluidssysteem in werking. De met Jeff. We hadden al bijna de hoop opgegeven jullie nog ooit terug te vinden. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan wij maar weer verder. Ja, we moeten nou toch zo langzamerhand ergens op uitkomen. Goed, ik hou jullie in de dop. Oké. Okay. Nou, kom mensen. Ja, ja dan gaan we dan maar weer. Volgende een hoek om... Luister eens, Wat? weer een nieuw soort geluid. Wat zou dat, we dat nou weer te betekenen hebben? Weet ik niet. Waar komt het vandaan? Van verderop in de gang, om de hoek. Kom, we gaan verder, maar voorzichtig. Gaat er! de stem van een vrouw. Een vrouw, zeg je? Goeie hemel. Huh? Wat heb je het, Jimmy? Weet je dat niet meer wat Freddy heeft gezegd? Huh? Hij wist niet of hij van een hij... of van een zee moest spreken. Hemel, ja, dat is waar ook. De Martiaan, die zich hier aan boord moet bevinden. Dat is hem.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 Regie Léon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart... Spran in het heel Laat toe. Een spel van Charles Chilton vertaald door propeller en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Vanavond het twaalfde deel, de terugkeer van Paddy Flynn. Aan boord van de Martiaanse asteroïde nummer 734, die bestemd was om deel uit te maken van de invasiefloot van Mars naar de Aarde, hadden wij kennis gemaakt met die eer Paddy Flynn. Na onze berekening moest hij wel honderd jaar geleden door de Martianen van de aarde zijn ontvoerd, maar zelf had hij daarvan niet het minste idee. Hij vertelde ons dat hij van plan was zich aan het hoofd te stellen van een groep opstandelingen, zodra de Marsvloot optrok tegen de aarde. Kort na die mededeling verdween hij echter op geheimzinnige wijze en Jeff besloot de asteroïde te doorzoeken om hem terug te vinden, wij lieten Mitch en Frank achter in het vertrek waarin zich de fysiofoon, een soort Martiaanse televisie, bevond en gingen samen met Jimmy op zoek. We hadden al kilometersgangen doorgelopen zonder iemand tegen te komen. Toen wij opeens de stem van Mitch hoorden die ons vertelde dat Frank Rogers achter het geheim van de bediening van de fysiofoon gekomen was en nu in staat was bijna alle delen van de asteroïde op het televisiescherm te krijgen. Mitch sprak niet alleen met ons, maar kon ons ook zien. Toen wij dit eenmaal wisten, zetten wij ons onderzoek voort. Kom, we gaan verder. Maar voorzichtig. Ga terug. terug! Wat is dat? Iemand zei, ga terug. Verboden dit erbij te kom en... Het lijkt wel de stem van al. Personeel mag, Personeel mag deze afdeling niet betreden. Ga onmiddellijk, ga onmiddellijk terug. Een vrouw, zeg je? Goeie hemel, wat heb je het hiermee? Maar weet je dan niet meer wat Teddy heeft gezegd? Hij wist niet of hij van een hij of van een zij moest spreken. Hemel, ja, dat is waar ook. De Martiaan, die zich hier aan boord moest bevinden, dat is hem. Ga, ga terug. Ga Alles goed en wel, uh, vriend, maar uh, terug waarheen? Personeel mag deze afdeling niet betreden. Ga onmiddellijk terug. Ja, dat heb je al eens dus gezegd. Verboden bij te komen, men. Dat heeft hij ook al eens gezegd. Weet beetje in tonen, hè? Hallo, hoort u mij? Ga terug. terug. Hallo, wie is u? Verboden, Verboden bij te komen, men. Ik geloof toch dat hij liever heeft dat we teruggaan. Dat denk ik niet aan, ik ga niet terug. Wat, hè? He? Er is toch geen mens te zien. Waarom zou ik dan terug gaan? Hallo, Mitch. Mitch, hoor je ons? Personeel Pers mag, mag deze afdeling, afdeling niet betreden. Beden. Hallo, dokter. Ga onmiddellijk, ja, onmiddellijk, onmiddellijk, onmiddellijk terug. Hoor jij die stem ook, Mitch? Ja, natuurlijk, dokter. Uh, zie je ons ook? Jazeker, Jeff. Uh, kan die visiofoon niet een eindje voor ons uitkijken? Ik denk van wel. De laatste minuten hebben we jullie gemakkelijk kunnen volgen. Goed, dan. kijk dan eens een eind verderop in deze gang om de hoek. Kijk eens wat daar te zien is. Ja, goed. Ga terug. Ha, ha, terug. Hmm, hij zit er van bovenop. Verboden dit te komen, man. Tegen wie heeft hij het nou eigenlijk? Tegen ons of tegen Mitch? Hallo, Mitch. Ja, ja. Nou, en? We zijn bezig... Maar je moet even geduld hebben. Waar ben je dan nu? En wat zie je? We hebben jullie achter ons gelaten en volgen de gang om de hoek. En wat zie je daar? Niets. Alleen maar de gang. Precies hetzelfde als waar jullie nu zijn. Mooi. Dat is wat ik weten wel. Hoe ver zijn jullie nu voor ons? Een goede 25 meter. Goed. Blijf ons dan zo ver voor. Wij gaan verder. En als je iets ziet waarvan je denkt dat het gevaar kan opleveren... ...waarschuw ons dan tijdig voordat we er zijn. Personie mag, Personie mag deze afdeling niet betreden. Ga onmiddellijk terug. Kom, dokter, En jij ook, Jim? Uh, ja, maar, Jeff... Jack... Geen gezwam. Heb je dan niet gehoord wat die vent zei? Ga terug! Dat zie je nog wel. Ga op middenlucht terug! Is de kust nog veilig, Mitch? Ja, Jeff. Goed, dan gaan we verder. U? Ik zou graag kennis maken met de eigenaar van die stem. Dat dus zeg jij? Ga terug! Ga terug! Gaat Gaat terug. terug. Hallo Mitch, hallo Mitch. Hallo Jeff. Nog steeds geen onraad te bespeuren. We kunnen wel niet ver vooruit zien met al die bochten in de gang. Dat is vreemd eigenlijk. Wat dient al die drukte voor? Ja, dat mag Joost weten. Maar het zal wel iets te betekenen hebben gehad. We hebben die stem al een paar minuten niet meer gehoord. Ja, ik denk dat hij zich klaarmaakt om uh, met ons af te rekenen. Dat is het een... Pas op! Verwittel. <coughs> Stoppen. Stoppen. U hebt het vervat om dichterbij te komen overtreden. Ja, wat wilt u nou gaan doen? Personeel dat verder gaat dan hier, speelt met zijn leven. Van oh, een kulling hè. Hallo, hoort u mij? Ga terug. terug. Ik vroeg of u mij hoort. Ga terug. terug. Ja, u kunt toch zeker een fatsoenlijke vraag wel beantwoorden? Ga terug. terug. Ik wil nog maar steeds dat we terug gaan. Hallo, Mitch, hallo, Mitch. Ja? ja, wat is er? Ben je ons nog altijd voor? ja. U hebt het verbod om dichterbij te komen overtreden. Waarom zegt u toch altijd hetzelfde? Nog geen onraad, Mitch? Nee, Jeff. De gang loopt gewoon door. Jullie zijn nu ongeveer op de helft van de cirkel die hij beschrijft. Personeel dat verder gaat dan hier, speelt ja. met zijn leven. Ja, ja, dat weten we ook al. Niemand of niets te zien, Mitch? Nee, Jeff. Ga terug. terug. Ach, houd toch op. Geen deur in de muur of andere openingen? Ja, ik zie er geen... Goed, dan gaan we door. Vind je? Ga terug. terug. Zou je wel verder gaan, Jeff? Waarom niet? Waarom niet? Vanwege die Martiaan, of wie het dan ook is, met al die waarschuwingen. Dat doet hij nou al langer dan een kwartier, en er is nog niets gebeurd. Ga terug! Als hij maar eens één van mijn vragen wilde beantwoorden, dan zou hij misschien rekening houden met wat hij zegt. Ik weet niet of hij je wel hoort. Maar hij ziet ons toch zeker niet? Jij ziet ons toch ook? En hij heeft zo'n eigenaardige stem. Ja, wat had je dan verwacht? Dat hij dat je Caruso te horen zou krijgen? U hebt het verbod om dichterbij te komen onvertreden... En waarom zou hij toch telkens hetzelfde zeggen? Nou, misschien is dat alles wat hij in onze taal kan zeggen. Ik heb zo de indruk dat hij hetzelfde bevel met gelijkmatige tussenpozen herhaalt. Ja, nou, zullen we maar verder gaan. Ja, kom. Ga terug. terug. En als we weigeren, wat dan? Nou, je krijgt geen antwoord van hem. Nee. Ga terug. terug. Of is dat soms als antwoord bedoeld? Hallo, Mitch. Alles nog in orde? Ja, Jeff. Ga terug. terug. Ach, stik, vent. <kuh> Huh? Hallo, ja. ja, meets. Hoor je me nog? Ja, zeker. Jullie zijn bijna aan het einde van de gang. En uh, loopt hij dan niet helemaal rond? Nee. Hij komt uit op een muur met een deur erin. Wat voor deur? Nou, zoals de meeste deuren hier. Groot, zwaar en luchtdicht, denk ik. Oh, en uh, houdt zijn hoogheid zich daarop, achter die deur? Ja, dat weet ik niet. Maar wees in alle gevallen op je hoede. Je bent er zo. Dit is de, de laatste weer? Oh, Ga, Ga onmiddellijk terug. terug. Wie is u? Waar is u? Waarom geeft u geen antwoord? Ga terug. terug! Tot zover, mannen. Daar is de deur. Ja. En daar is nog één. In die zijmuur. Ja. En daar tegenover nog één. Dit is uw laatste, laatste kans om terug, te terug te keren naar uw afdeling. Wij horen bij geen afdeling hier. Wij. Uh, wij zijn bestekelingen. Zeg ook, Jimmy. Uh, ja, ja, ja. Blijven jullie hier staan? Ik ga alleen verder. Huh? Huh? Ik ga die deur voor ons van dichtbij bekijken. Als er iets gebeurt, is het beter dat ons dat niet alle drie overkomt. Ja, pas toch op, Jeff. Ja, dacht je dat ik dat niet zou doen, Mitch? Ik heb die deur al van dichtbij bekeken op het televisiescherm. En? Hm. Heb je ontdekt hoe die open gaat? Nee. Ik heb geen mechanisme kunnen vinden. Oh, als je dat wel had gevonden, had je die deur vandaar toch niet kunnen openen. Dit is Dit de laatste waarschuwinging. Nou, ik moet zeggen dat die voetbouw houdt. Ik ga nu tot bij de deur. Ik zal hem niet aanraken of iets anders doen. voordat ik hem goed heb bekeken. Als je dan per se wilt, Jeff, vooruit dan maar. Goed, ik ga al. Kijk eruit Ha! Ha, de terug! Beantwoord mijn vragen, dan ga ik misschien terug. Wie is u? Ga terug! Nee! Nou Military, is hij vlak voor de deur, dokter. Wat zie je, Jeff? Niks bijzonders, dokter. Spiegel glad, net als al die andere deuren. Wat is dat nou weer? is dat? Past geen aan? Raak die deur niet aan. Pas op, Jeff. Niet aanraken. Ah, tel had. Hij heeft het al gedaan. Wat is er met hem aan de hand? Kom, Jimmy, vroeg. Jeff. Jeff. Wat heeft die dokter? Hij moet een schok hebben gekregen toen hij de deur aanraakte. Een uh, elektrische schok? Ja, zoiets. Uh. Hallo, dokter. Ja, Mitch. Hoe is het met Jeff? Ja, dan moet ik naar harten komen, Mitch. Wat, wat... Pas op, dokter. Die deur gaat open. Wat? Nee, nee, niet die die deur achter je. Bij die? Ik zei hem nog zo dat hij die deur niet moest aanraken. Ja, die goede raad, ik kom een beetje te laat, vader. Nou, kom. tell hem, tel hem op, ja, volg me. Maar... Goed, je ja, waarheen? Ja, door deze deur. Dan brengen we hem naar de ziekenzaal. Hallo, Mitch. Heb je het gehoord? Mitch, zei hij? Jazeker, dokter. Waar is Mitch dan? In het kleine vertrek, naast dat uh, met het grote televisiescherm. Hij heeft onze route gevolgd met behulp van de fysiofoon. En ja, hoe noemen jullie dat ding? Dat... Ja, wist hij dan hoe hij het moest bedienen? Nee, hij niet, maar dat was Frank. Oh, juist Frank. Ja, die kon het weten. Hallo, Frank. Hoor je me? Ja, buddy. Je kunt de ziekenzaal krijgen door in te stellen als volgt. Rechtse knop 7 B4. Middelste 8 B2. Linkse 6 C8. Heb je dat? Ja, Petty. In orde. Nou, en als je de moeite wilt getroosten even naar de kamer ernaast te gaan... ...vind je daar in een la in de muur tegenover het scherm... ...de volledige lijst van combinaties... ...waarmee je alle afdelingen kunt krijgen. Mooi, dankjewel voor de tip, Paddy. Ik ga ze meteen halen. Nou, kom, dokter. Laten we de captain naar beneden brengen en hem op bed leggen. Ja, goed. Zet hem op, Jimmy. Maar raak die deur niet aan. Oh, dat kan meen. nou geen kwaad meer. Hoe bedoel je, dat kan nou geen kwaad meer? Nou, raak hem maar aan. Als je het ziet. Ja, Dank je lekker, doe het zelf maar. <laughs> geloof je me niet? Hm? Daar dan. Zo. Nou, geloof je me nou Ja, maar toen Jeff dat deed, toen sloeg hij tegen de vlakte... Hebben jullie dan niet gehoord dat Nicolas jullie een laatste waarschuwing gaf? Nicholas? De Martiaan. Het was hem dus toch. Ja, wie had jij dan gedacht? Ja, maar welk verband bestaat er tussen die laatste waarschuwing en het feit dat die deur nou geen kwaad meer kan? Ja, dat zit zo. Het personeel mag hier niet komen. Ja, dat, dat zei die Nicholas ook al, ja. Doet iemand het toch, nou, dan krijgt hij een waarschuwing om terug te gaan. Stoort hij zich daar niet aan, dan volgt een tweede waarschuwing om terug te gaan. Ja. Trekt hij zich daar nog niets van aan, nou ja, en blijft hij dichterbij komen. Dan komt de deur in actie. Er klinkt een alarmsignaal door het hele vaartuig. Ja, en dan kom ik hierheen om het slachtoffer weg te halen. Leuk, hoor. Slachtoffer. Ja, zo noem ik het. Immers, voordat ik hier ben, heeft hij natuurlijk die deur aangeraakt... en ligt hij bewusteloos op de grond. Precies zoals Captain Morgan op het ik... ogenblik. Ja, en de deur? Zodra ik in de buurt kom, wordt de inrichting die de schok teweeg brengt uitgeschakeld. Zeg, oh. uh, hoeveel anderen hebben die deur eigenlijk al aangeraakt? Nog maar twee. Oh, is niet veel. Ze doen het geen tweede keer. Want, zodra we op Mars terug zijn worden ze voorgoed in een van de werkplaatsen ingedeeld? Waarom? Omdat niemand van het echt aangepaste personeel het in zijn hoofd zou krijgen de bevelen van Nick te negeren. Zo iemand zou al lang omkeerd gemaakt hebben voordat hij bij de deur was. En als ze nou eens niet rechtsomkeerd maken, wat dan? Dan betekent dat dat hun toestand van aangepast zijn begint te verzwakken. En dan worden ze niet meer geschikt geacht om deel uit te maken van de bemanning van de asteroïden. Oh. Hier moet ieder bevel strikt worden opgevolgd. Iets anders zou ontoelaatbaar zijn. Heb jij ooit geprobeerd door die deur naar binnen te gaan? Ik zou wel wijzer zijn. Als je al zo'n klap krijgt, wanneer je ze alleen maar aanraakt, wat moet er dan niet gebeuren als je naar binnen gaat? Je, je... je weet dus niet wat er binnen is? Jawel, Nicholas is er binnen. Ik zei het toch al, dat zich aan boord van iedere asteroïde een Marsiaan bevindt. Nou, die woont daar. Maar als ik het goed begrijp, dan komt hij er nooit uit. Nee. Heb je hem nooit gezien? Nee, nooit. Hoe weet je dan zo zeker dat hij er niet is? Maar je hebt hem zelf horen praten. Ja. Uh, dat bewijst we, toch niks dat hij er ook is, hoor? Nee. Ik heb in elk geval geen enkele van onze vragen beantwoord. Oh, Martianen antwoorden nooit op vragen. Ze delen alleen bevelen uit. En verwachten dat die worden opgevolgd. Nick is daar, in alle geval. Neem dat voor mij aan. Maar iets anders. Brengen we Captain Morgan naar beneden... of laten we hem hier de hele dag liggen? Nou, kom. Til hem op, Jimmy. Oké, okay, doe. Lippata. Nou, kom dan maar. Hier naar beneden en dan ding zo. Zo, hier maar naar binnen. Ja, en leg hem maar op een van die bedden. Zeg, is dit de zieke zaal? Ja. Nou, nou, druk heb je het niet, zou je zo zeggen, hè? Nee, soms is een ongeluk. Ziek zijn, zoals je op aarde kent, dat bestaat hier niet. Oh, op Mars ook niet? Nee. Oh, o, dus is dan uh, sterft er iedereen alleen maar van ouderdom. Dat dacht ik aanvankelijk ook, maar het gekke is dat ik me niet herinner... op Mars ooit een oude man te hebben gezien. Ja, natuurlijk niet. Dat, dat komt omdat... Zeg, uh, Jimmy... U, ja, dat is? Leg Jeff op dat bed daar. Oh, uh, hier, ja, zo, ja, yeah, ja. Yeah. Mm -hmm. Wat nou? Wat, uh, wat wilde je eigenlijk zeggen? Ja, dat, je, dat je op Mars geen oude mensen ziet? Nee, nou, nee, nee. Ik wou alleen maar zeggen dat Mars een echt gezonde planeet is. Ik me ook niet eraan herinneren hoe oude mensen hebben gezien. Zo? Nee. Ik krijg de indruk dat je iets anders wilde zeggen. Ja, vertel eens, Perry. wat kunnen we nou voor Jeff doen? Oh, do? huh, niet. Wat? Helemaal niet. Nee, laat hem rustig liggen totdat tot die schok weer is uitgewerkt. Meestal duurt dat zowat een, een half uur. Oh. Zo. We zullen wat geduld moeten hebben. Ja, ja, ja. Als jij er aan te pas komt, dan moeten we altijd wel weer geduld hebben. Nou, ja. wat bedoel je daar nou weer mee? Ja. wat denk je nou eigenlijk wel dat wij daar bij die deur deden? Ja, zoeken naar nou mij. hoe weet je dat zo? Nou. Ik begreep wel dat jullie, als ik niet naar de televisiekamer terugkwam, vast niet rustig zou blijven wachten. Ja, wat wil je nou? Je had immers gezegd dat je maar vijf minuten zou wegblijven. Ja, het was ook niet mijn bedoeling langer weg te blijven. Hallo. Maar nadat ik van jullie was weggegaan, werd ik naar de hoofdcontrolekamer geroepen. Je weet wel, die jullie het eerst op dat grote televisiescherm hebben gezien. dat je de sputs had je wel eens even kunnen laten weten. Ja, ik geef niet <lacht> de tijd niet voor, Jimmy. Ik had een paar heel dringende zaken te behartigen. Zo, wat voor zaken? Ik moest het vaartuig op de juiste koers leggen. Wat? Ja, het is zover. We zijn nog twee uur op weg naar de hoofdvloot. De, huh? Wat? Wanneer ontmoeten we die dan? Ja, dat weet ik niet. Maar u kunt ervan af dat het niet langer zal duren. Binnen 36 of 48 uren misschien. Ja, en dan? Nou, dan. Als de vloot compleet is, dan gaan we op weg naar de aarde. Maar maak je nou maar geen zorgen. Nog, Nicholas, nog een van de andere Martianen weet iets af van ons plan... om ons van een vliegende bol meester te maken en op aarde te landen. Oh ja, goed, maar daar maken wij ons geen zorgen over, Peter. Ja, maar waarover dan? Nou ja, het uh, zal onze zorg zijn of we ooit naar de aarde terugkeren. Nou, oe. als we de invasie maar kunnen verhinderen. Die kunnen jullie nu niet meer tegenhouden. Niemand en niets kan die tegenhouden. Ongeveer een kwartier later... Kwam Jeff weer bij? De schok die hij gekregen had, scheen geen enkel lichamelijk letsel te hebben veroorzaakt. Het was zelfs zo dat het ons moeite kostte hem ervan te overtuigen dat hij bewusteloos was geraakt door iets dat volgens ons een lichte elektrische schok moet zijn geweest. Jeff herinnerde zich alleen maar dat hij naar de deur was gegaan en die met zijn hand had aangeraakt. Daarop had hij een gevoel gehad alsof hij een zware klap op het achterhoofd kreeg. Een klap die, merkwaardig genoeg, volkomen pijnloos bleef. Het eerste dat hij zich daarna herinnerde was, dat hij in de ziekenzaal in bed lag... en dat Paddy, Jimmy en ik om hem heen stonden, wachtende op het ogenblik waarop hij bij zou komen. Ik kon geen kwade gevolgen van de schok ontdekken. En als wij er niet geweest waren om Jeff te vertellen wat er precies was gebeurd... dan zouden we het hele geval waarschijnlijk voor een boze droom hebben gehouden. In elk geval dacht hij aan de hele deur niet meer. toen hij vernam dat onze asteroïde op weg was naar de rest van de Martiaanse invasievloot. Hij bestormde Perry met vragen. maar die hier kon hem niets anders vertellen. dan dat we reeds enige uren onderweg waren. Hij wist niet eens in welke richting. Hij was er alleen zeker van dat zodra wij ons bij de andere asteroïden hadden aangesloten. die deel uitmaakten van de vloot. de reis naar de Aarde zou beginnen. Het werd ons al spoedig duidelijk dat Paddy bijna van niets anders op de hoogte was dan van zijn taak aan boord van de asteroïde. Een taak die uitsluitend bestond in het aan de bemanning doorgeven van bevelen die hij van de Marsianen ontving. De hele bediening van het ruimtevaartuig was zo ingericht dat ze kon worden verricht door iemand met een minimum aan speciale opleiding. Men kreeg de indruk dat enkele hefbomen en drukknoppen voldoende waren om het gevaar te besturen. Kon Perry ons dus niet veel inlichtingen verschaffen, er was in alle geval heel wat waar wij zelf achter konden komen. In de eerste plaats onze snelheid, en de richting waarin we ons verplaatsten. Daarom keren wij terug naar de grote televisiekamer, waar Mitch en Frank zich bevonden, en lieten Frank op het grote scherm het beeld projecteren van het oppervlak van de astroïde, en van het erbij behorende gedeelte van de sterrenhemel. Het driedimensionale beeld in kleuren was zo levensecht en zo reëel dat het ons moeite kostte om te beseffen dat wij niet door een opening in de muur naar buiten keken. De asteroïde wentelde in ongeveer vier uren om haar as. En in die periode konden wij de hele sterrenhemel aan ons oog voorbij zien trekken. Om beurten kwamen Mars, de aarde en Jupiter met zijn dertien manen in zicht. Urenlang sloegen wij dat indrukwekkend schouwspel schouwspalgade. Intussen slaagden wij erin, met behulp van geïmproviseerde instrumenten, haastige berekeningen. en, ik moet het toegeven, heel wat gissingen. uiteindelijk te komen tot een ruwe schatting van onze snelheid en positie. 100.000 kilometer per uur! Fantastisch! Ja, maar toch niet meer dan het dubbele van de snelheid van de pionier. Jawel, maar ik moet aannemen dat wij die snelheid hebben bereikt. uitgaande van de aanvangssnelheid van nul kilometer. Ja, dat is mogelijk. Toch, toch heb ik niets van versnellingen gemerkt. Ja, natuurlijk niet. Daarvoor is de snelheid te langzaam en tegelijkmatig opgevoerd. Het moet uren hebben geduurd voordat we onze eindsnelheid hadden bereikt. De pionier doet het een enkele minuut. En onze koers? Daar zou je van opkijken. Hoezo? We toch zeker naar de aarde. Nee, Jimmy, we gaan niet naar de aarde. We gaan, wat? Voor zover we kunnen nagaan... Maar vergeet niet dat onze berekeningen allesbehalve nauwkeurig zijn... Ja, ja, ja. ...gaan we precies de tegenovergestelde kant op. Wij dan... Ik zou zeggen naar Jupiter. Naar Jupiter? Ja. Jawel, ja, Jimmy. W Wilt u zeggen dat we helemaal niet naar de aarde gaan? Voor het ogenblik in alle geval niet, Perry. Maar hoe ver is Jupiter van de aarde vandaan? Ruw geschat bedraagt de gemiddelde afstand 625 miljoen kilometer. En komen we op weg naar Jupiter? Niet in de buurt van de aarde? Nou, zegt Paddy. <laughs> Voor iemand die het bevel voert over het grootste ruimteschip... dat je je maar kan voorstellen, weet je ook niet bepaald veel. Maar... maar hoe zou ik dat ook weten? Voordat ik hierheen kwam, wist ik niet eens dat Mars een planeet is. Oh. Ik dacht dat het een, een, een ster was. Nee. Toch weet ik heel wat meer dan de rest van de bemanning... die denkt dat ze nog altijd op aarde is. Zeg, Paddy, luister eens goed. Ja, Ketten? Ben je ooit zover van Mars geweest? Of heb je ooit gehoord dat één asteroïde zover is geweest? ja. Ik heb wel eens gehoord van een expeditie die was uitgezonden om te proberen een kolonie te stichten op een van de manen van Jupiter. Zo? Uh -huh. Ja, dat was toen de Martianen tot de overtuiging waren gekomen dat ze hun planeet zouden moeten verlaten. Ja, ja. Ze dachten toen dat ze zich op een van de manen van Jupiter zouden kunnen vestigen. Uh, en wat was het resultaat? Nou, het was er te koud geloof ik. Of de atmosfeer was te ijl of zoiets. Ja. In alle geval. Hebben ze er toen van afgezien? En besloten in plaats daarvan zich van de aardemeester te maken? Dat denk ik wel. Maar waarom zou deze asteroïde dan naar Jupiter gaan? Ik denk dat ze er niet helemaal heen gaat. Huh? Waarschijnlijk gaan we naar de asteroïdengordel. Waarvoor? Nou, misschien hebben ze weer een ruimtevaartuig klaar. Weer een ruimtevaartuig? Ja, weer een asteroïde, zoals deze. Het duurt tien jaar om in een asteroïde zoals deze gangen en vertrekken uit te houden... en de hele technische installatie in aan te brengen... En ze te veranderen in een ruimtevaartuig. Wat, wil je zeggen dat de Martianen telkens wanneer ze weer een ruimteschip nodig hebben... zo'n planeetje uit de asteroïdengordel daartoe ombouwen? Ja, waar zouden ze ze anders vandaan halen? De Martianen moeten toch ergens wonen? Mm. Hun eigen planeet is niet meer bewoonbaar genoeg voor hen. Tenminste niet aan het oppervlak. Nee. Dat is wat ik ervan gehoord heb. Zeg, wanneer zijn ze eigenlijk op de gedachte gekomen de aarde te koloniseren? Ja, dat weet ik niet. Met de voorbereidingen daartoe moeten ze al jaren en jaren bezig zijn. Lang voordat ik hierheen kwam. Dan moet dat al heel lang zijn. Wat je mee? Nou ja... Het is ook mogelijk dat de vloot zich verzamelt in de asteroide -geurden. Oh, maar zelfs als dat het geval is... wil dat nog niet zeggen dat deze asteroïde meegaat naar de aarde? Oh, Captain Morgan. Zegt u dat toch niet? Ik zeg dat wel, Perry. Het is nou eenmaal een feit dat je helemaal niet weet... wat er met deze asteroïden gebeurt... of waar ze heen gaan. Ja, ik dacht toch dat... Je zegt zelf dat de invasiefloot al onderweg is. Ja, maar... Als dat het geval is... Moeten wij de aarde waarschuwen? Hoe wilt u dat doen? Er is hier toch een radio aan boord? Niet? Die heb ik hier nog nooit gezien. Maar je moet er zijn, Paddy. Ja, waarom? Hier heeft niemand radio nodig. De enige waarmee ik in contact kom... Nou, ja, dat, dat zijn de leden van de bemanning. Uh, en daarmee kan ik spreken voor, over de fysiofoon. Dan zie ik ze ook meteen. En die Martiaan dan die jou zijn bevelen geeft... waarvan dan krijgt hij ze dan? Ja. Ja. Die moet er toch van buiten afkomen? Van een andere asteroïde? Of van Mars? Ja, dat denk ik ook. Maar als dat zo is, moet Nicholas zijn eigen radio in zijn vertrekken hebben. Dat lijkt me ook, ja. Ja, maar dan hebben we niet veel kans om bij te komen, aangenomen al dat we ermee zouden kunnen omgaan. Wat ik sterk betwijfel. Ja. Wat moeten we dan doen? Moeten we zelf een radiozender gaan bouwen? Wij verbouwen? hebben een uitstekende zender in de pionier. Ja, maar die bevindt zich in het mare Australis oh, of Mars. je moet dit vaartuig omkeerd laten maken en terug gaan naar Mars. Dat kan ik niet. Ooit, ooit. Nicholas is de enige die weet hoe dat gaat. Zeg. Weet jij wel zeker dat hij het is die hier de bevelen uitdeelt? Jazeker. Wordt dit vaartuig soms niet op afstand bestuurd? Van buitenaf? Nee. Nicholas ontvangt wel zijn bevelen van buitenaf. Maar dan beslist hij welke bevelen hij te geven heeft die daarmee overeenstemmen. Hoe zou het de bevelen die bevelen luiden die hij zou geven om deze asteroïde te doen terugkeren naar Mars? Ja, dat is niet gemakkelijk te zeggen. Oh. Dat is een heel gecompliceerde geschiedenis. Wanneer we moeten stoppen, dan ben ik een hele tijd in de weer met het doorgeven van de bevelen die ik van hem ontvang. Juist. Ja, dat, dat gaat allemaal heel snel. Zo, jij krijgt dus die bevelen van Nicholas? Ja, natuurlijk. Hoe? Oh. Via de visiofoon. Ja, maar hij zegt er niet bij wat ze te betekenen hebben. Ja, dat begrijp ik niet. Hij zal toch zeker wel precies... Ja, het gaat zo, kijk. Hij spuit zijn bevelen op, de een na de ander, hè? Ja. ja. en ik weet nooit wat het resultaat zal zijn voordat ik het merk. Maar je moet sommige van die bevelen toch kennen? Eén bevel brengt toch steeds één resultaat voor? Ja, ja, natuurlijk. Herinner je je niet een of ander stereotype bevel? Ja, ik, ik zei al dat het er een massa zijn. Ja, maar enkele ervan herinner ik me toch wel. Zo, zou je dan bijvoorbeeld deze asteroïden kunnen laten stoppen? Alleen maar stoppen. Hm? Ja, ja, dat zou ik ook kunnen. Goed, doe dat dan. Nu? Hm? Ja, vooruit. Wat doe je het eerst? Ja, nou, eerlijk gezegd... Niet ik doe het. Wie dan wel? Nicholas! Ja, en zojuist zei je dat jij het ook kon. Ja, ja zie je, het is eigenlijk zo: dat, dat Nicholas tegen mij zegt dat ik het vaartuig moet laten stoffen. Juist, en dan? Nou ja, dan, dan schakel ik de hoofdcontrolekamer in en zeg hun dat ze zich klaar moeten houden. Ja? En dan? Als zij dan melden dat ze klaar zijn, dan druk ik op deze knop hier, deze op het controlebord hier. Controle! -sector! Micano A. Rood. omlaag banil, A. C. Si, groen om, omhoog. Kanu, b, banil, si, brood, maar dat is gemacian. chimassiaan! Ja. Deze commando's dienen om ver te verminderen. Is dat een opname op de band? Ja, natuurlijk. Maar ja, dat maakt voor het aangepaste personeel van de controlekamer geen verschil. Bandopname of niet. Zij doen wat hun opgedragen wordt. En horen ze dat nu? Nee. Nee, op het ogenblik horen wij het alleen hier. Heb je nog iets anders? Oh ja, luistert u maar. manoeuvre. Controle sectie 1. Mecano 1C. Paneel 2. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar hoe kun je die beurden reproduceren? Wat gebeurt hier? Maar, Ja, dat is het opnameapparaat. Paddy. Zodra Nicholas weerbevelen uitdeelt, moet je ze opnemen. Allemaal. Waarvoor? Omdat wij, als we de band daarna afdraaien, er waarschijnlijk achter kunnen komen hoe dit vaartuig zich voortbeweegt en hoe het bestuurd wordt. Ja, wat kan ons dat schelen? D Daarvoor zorgt niks, ons dat kan schelen? Zoveel dat wij, als we maar regelmatig en bij herhaling naar zijn bevelen luisteren en nagaan wat er vervolgens gebeurt, waarschijnlijk kunnen leren hoe we zelf dit vaartuig kunnen besturen. Tja, waarom heb ik daar zelf niet eerder aan gedacht? Ja, waar ik me ook hey, af. Daar heb je dat, dat, dat lied. Ja, wat vind je Zeg, wat is de bedoeling daar eigenlijk van? Dat is het rebellenlied. Dat ja. heb ik zelf gecomponeerd. Werkelijk? Nee. Ja, je kunt nu eenmaal geen opstand leiden zonder strijdlied. Nee, dat gaat niet. Ik laat het ieder etmaal op zijn minst één keer afdraaien in iedere afdeling. En ik heb bevel gegeven dat de mannen het telkens moeten zingen... wanneer ze van de slaapzalen komen en erheen teruggaan. Ontzettend. Wat hoop je daarmee te bereiken? En snapt die Marciaan niet wat je in je schild voelt? Nee, dat is nou juist zo gek, hè? Het lijkt wel of je er zich niks van aantrekt. Heb je er alles met hem over gesproken? Nee, ik heb je toch al eerder gezegd, er valt niet met hem te praten. Hij praat. Hij luistert nooit naar wat je zegt. Dat hebben we gemerkt, je? Ja. Wat heb je nog meer op die band? Nou, het bevel om naar de hangars te gaan. De hangars? Ja, de hangars waarin zich de vliegende bollen bevinden... die de verbinding onderhouden met Mars. De aankondiging dat een volgende ploeg de werkzaamheden moet overnemen. Dat de bemanning van de bollen bijeen moet komen. Dan heb je niks anders dan alleen maar bevelen die herhaaldelijk gegeven worden. Of is alles wat die Martian ooit te vertellen, heeft op de band vastgelegd? Oh, nee. Welke bevelen geeft hij dan in eigen persoon? Nou, hij bepaalt snelheid en koers. Hij geeft bevelen over allerlei dingen die buiten de dagelijkse routine vallen. En kun je dat dan zelf niet? Bijvoorbeeld een koers vaststellen? Oh, nee. Dat is zo ingewikkeld dat ik er niks van snap. Ik doe niks op mezelf. Alleen maar als het me opgedragen wordt. Juist, Paddy. Laat het vaartuig stoppen. Wat? Ja, vooruit. Dit is een bevel. Maar niet van Nicholas. Dat weet ik. Maar het is interessant om te weten wat er dan gebeurt. Het ergste kan gebeuren. Waarom? Wel, omdat ik nooit iets ge heb gedaan wat me niet opgedragen was. Frank? Ja, Captain? Schakel de controleafdeling in. Goed, Captain. Een ogenblikje, Captain Morgan. Waarom? Ik dacht dat jij een rebel was. Dat ben ik ook. Nou, dan begint de rebellie eerder dan je had gedacht. Hè. Ja, maar zoiets ben ik nooit van plan geweest. Ik wilde alleen maar terug naar de aarde. Wat waren dat dan voor praatjes die je had? Dat jij de hele zaak hier dirigeerde en dat Nick alleen maar dacht dat hij dat deed? Nou, dat, dat was mijn grootspraak om, om indruk op jullie te maken. Ik... De controleafdeling, Captain. Oh, en daar komt de werkmeester al om de bevelen in ontvangst te nemen. Ziezo, zo, Paddy. Deel hem nu mee dat ze moeten klaarstaan om vaart te minderen en te stoppen. Dat, dat durf ik niet. Is er van uw orders? Vooruit, Paddy. Hij wacht op antwoord. Nee, je weet niet wat je doet. Laat hem maar even mee over, Jeff. Niet doen! Klaar om vaart te minder, hè? Heb uw orders niet begrepen? Ik zei, klaar om vaart te minder, hè? Begrepen? Ik bedoel... Begrepen? Uw orders ontvangen en begrepen. Het hmm. schijnt geluk te zijn. Toch kreeg ik de indruk dat hij mij nog meer verbaasd was. Bedoel je over het bevel... Of op de stem van Jimmy. Ja, wat, wat wil je zeggen met mijn stem? Stel de stem van Paddy voor. Het lag niet aan de stem. Het lag aan de manier waarop je het bevel gaf. Be Hoezo? Nou, alle bevelen moeten op de juiste manier worden gegeven. In een bepaalde formulering. Je had moeten zeggen: vaart minderen, staan klaar. Ja, zo werd het altijd gezegd. Had het al gezegd. Ja, maar zouden wij onder de hand het eigenlijke bevel niet geven? Ja, nou, Paddy, welke knop is het ook weer? Luistert u nou toch, Captain? Welke knop? Die daar. Dat is. Aplexie, Aplexie. Ja, ja, dat is het. Controle, sectie 1, Mikado 3A. Kijk eens, kijk eens, de derde tafel van links. Zie je die vent al rechtop gaan zitten? Ja, dat moet Mecano 2A zijn. Paneel F-groen omlaag. F-groen omlaag. Hij doet het, hij luistert Luister nou goed naar elk bevel en let op iedere beweging. Mikado 3C, paneel 3, groen omhoog. Dat is het tweede van rechts, hè? Voel jij iets, dokter? Wordt een neiging om nou opzij over te hellen, meen je? Ja! Dat moet er de vertraging komen. De zaak werkt. Of het werkt. Ik kan nauwelijks meer op de been blijven. Ik kan zee, die, zeven, groen, het tempo van de vertraging neemt blijkbaar toe. Het is haast niet meer mogelijk recht op te blijven staan. Wat zou dat voor een geluid zijn? Die toon bedoel je? Ja, die heb ik nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Hij wordt voortdurend harder. Wat heeft dat de geluid te betekenen, Paddy? Jeff, Jeff, kijk eens naar hem. Hij is zo wit als een doek, Paddy. Het vaartuig. Wat is er met het vaartuig? Het, het, het lijkt wel stuurloos. Stuurloos, hoe kan dat nou? We hebben toch alleen maar bevel gegeven, vaart te minder? Maar, maar, maar zoiets raars heb ik nog nooit meegemaakt. Dat komt natuurlijk door de vertraging. Misschien is het tempo een beetje te hoog, opgevoerd. Het is de eerste keer dat ik zoiets voel. Pas op, Perry. Hij is tegen de stoel gesmaakt. Is hij gewond, dochter? Even wachten tot ik bij hem ben. En pas maar op dat je zelf het evenwicht niet verliest. Penny, Penny. Nee, zeker bewusteloos. los. Attempt! Wat zullen we nou weer hebben? Alarm! Alarm! Alarm? Dan is er iets niet in orde dacht je dan nog dat alles normaal was, Jimmy? Hoe kan ik dat weten, Mitch? Ik ben nog nooit aan boord van zo'n asteroïde geweest. Hoe, hoe is het met Paddy, dokter? Ja, hij moet door die vallen ernstig gewond zijn. Ik kan hem niet bij Attenisi, attenisi, alarm, alarm! Ja, schreeuw niet zo, doe verdomme wat! Ga op de vloer liggen, Jimmy. Mitch, volg me. Wat verloren slaan allemaal? Ja, pas op, Jimmy. Je vliegt tegen de muur. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, laat hem naar maar! Dan denk je jezelf, Mitch.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 Dit was het twaalfde deel in onze derde serie Luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het Heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De rolverdeling was Jeff Morgan, Jan de Vreze, Steve Mitchell, Jan van Ees, Dr. Matthews, Louis de Breeg, Jamie Barnett, Jan Burkes, Frank Rogers, Paul van der Leck, Paddy, Peter Aardjans, een voerman, Han Keunig, en een Martian, Piet Ekel. Regie: Leon Povel.